Gevaarlijke thee. Een hoorspel in zes delen van Lester Powell. Vertaling Jan Hardenberg. Zesde en laatste deel, De werkelijke dader. kwam een enorme verwarring uit toen men ontdekte dat Sheldon Reeves echt dood was. En verwarring bij mensen die televisie maken, ik kan u verzekeren dat dat wat is. Operazangers die extra uithalen zijn in vergelijking daarmee nergens. De scriptgirl kreeg een aanval van hysterie compleet met stereofonische geluidseffecten. In de controlekamer vielen stoelen achterover... Een van de monitors viel kletterend aan scherven. en daarbovenuit brulde Ben, de regisseur, zijn instructies in de microfoon. Vooruit, we moeten wat doen! Camera 3, dood! Licht op tafel, uit! Inleider 4. Nee, nee, nee, niet zo! Naar links! Eén klaar! Zet bordje Storing ervoor, jongens. Nee, nee, uitzending onderbroken! Vooruit schiet uit nou de groep. we laten het publiek een lijk zien! Lou, lou, bel even op, we moeten wat anders hebben. Het is verschrikkelijk. Hedder en ik verlieten de warboel in de controlekamer en gingen de studio in Daar onder de brandende lampen was het betrekkelijk rustig De cameramensen hadden, misschien omdat ze bang waren dat de gangsters terug zouden komen Hun camera's in de steek gelaten en liepen nu druk pratend door de gangen heen en weer Ik liep naar de tafel waarop het lichaam van Reeves lag Zijn mond stond open en er drupte nog steeds bloed op het draaiboek ik keek vluchtig naar de papieren die voor hem lagen. Eén daarvan trok mijn aandacht en ik stak het in mijn zak. Moeten we hier echt blijven, Odel? Het is ontzettend... Nou, het is hier beter dan onder de voet gelopen te worden in de gang. we worden toch niet uitgezonden, hè? Uh, nee, er staat een bordje voor. Uitzending onderbroken. Oh. Is hij is is echt dood? Ja, hij is echt dood. Grote goedheid. Wat een sensatie. Moord op de televisie. Dit is het spannendste dat het ooit op de tv van Philip Burke is gebeurd. Wat zeg ik? Dit is het spannendste dat het ooit op de tv waar dan ook is gebeurd. Het is nou beter dan die interviewshow van Steve Wallace. Wat een krantenkoppen zal dat opleveren. Als je het goed speelt, Ben, dan ben je morgen een beroemdheid. Ja, ja dat begin ik nou ook te begrijpen. Dan merk je dan je hele leven in die troep voor en dan opeens, bang, dan gebeurt het. Ja... Wat praat ik over? Er is iemand dood. Die beste Sheldon. Ik zit al van het begin van de show af bij hem. Al twee jaar. Dat was een vriend van me. Waarom denk ik dan al aan al die dingen terwijl hij daar zo ligt? Ik denk alleen maar aan de duiten die ik uit zijn dood slepen kan. Wat is er toch met me aan de hand? Ben ik ziek? Heb ik een psychiater nodig? Wat je nodig hebt, Ben, is een kalmeringspil. Ja... Ja, gelijk heb je. En dan moet je een ambulance bellen. En de politie. Ja, daar is, is Lou al mee bezig. Het gek. Nou, die dood is. Ziet Sheldon er helemaal niet anders uit. Vind je wel? Doet dat er iets toe dan? Oh, dan laten we hier weggaan. Hé, hey, wacht, wacht eens even. Jullie zijn, hoe noemen ze dat? Ooggetuigen. De politie zal met jullie willen praten. Maar wij willen niet met de politie praten. We hebben nog het ene en dan dat te doen. Nee, nee. Je moet blijven. Dat zegt de wet. Jullie moeten... Oh. Heb jij ook al een revolver? Probeer niet te flink te zijn. Ben, je hebt al moeite genoeg om te schatten... hoeveel je uit het tragische einde van je vriend Sheldon kunt slepen. Blijf daar netjes bij de muur staan... en dan zal je niets overkomen. Dank Oké, okay, herder, We gaan. Ja. Dat is niet zo best, kerel. Reken er maar op dat ik je gezicht niet vergeten zal. Rustig, rustig aan, Heather. We zijn geen steile wandrijders. Nee, ik dacht dat er een politiewagen achter ons aan zat. Ach, helemaal niet. Maar de vlugste manier om erin achter je aan te krijgen is zo te rijden. Ja, er komt er wel een achter ons aan. Goed. Gas terugnemen tot 50 kilometer ja. en probeer eruit te zien alsof je met de kruidenierswagen waren voor het weekend naar huis rijdt. Zie je hoe gemakkelijk het is? Ah, ik, ik begrijp helemaal niet waarom je nou zo'n haast had om weg te komen. Niemand kan jou ervan verdenken, Reeves, te hebben vermoord. Een paar miljoen mensen hebben dat zien gebeuren. Maar we kunnen verdacht worden van medeplichtigheid. Oh. En dat zou tijdverspilling met zich mee hebben gebracht. En al te veel tijd hebben we echt niet. Maar waarom heb je nou zo'n haast? Om terug te gaan naar Montreal. Nou, nou naar links. Ja? En dan kom je weer op de grote weg. En stop niet voor we in Canada zijn. Kijk maar, warme maaltijden, dag en nacht. Harry Larsen eigenaar. <laughs> zeg ik, uh, laat de tank bijvullen en dan zie ik je wel in het restaurant. Was alles goed? Uh, heer, ja hoor, prima. Ik uh, wil nu wel een uh, stuk taart. Wat raadt u ons aan? Bosbessen, pas vers. Prachtig, dan neem ik dat. Komen jullie uit Philipsburg? Ja. Hebt u gehoord wat daar gebeurd is? Ja, ja aan de grens hoorden we er een paar mensen over praten. Mag ik nog een kop koffie? Nou, raar hoor. Stel je voor, die kerel werd doodgeschoten midden in de televisiestudio. Voor de ogen van alle kijkers. Uh, hebt u het gezien? Tuurlijk. Ik en mijn vrouw zaten in de achterkamer te kijken. Dacht eerst dat we het programma hoorden. <lacht> die zouden Weet u dat die altijd iets dergelijks uithaalde? Een soort verrassing. Nou, was dit geen verrassing? Ik zeg tegen moeder de vrouw, nou van de week het een mooie, wat een mop. Maar mevrouw, zei stinkt, instinct zou ik maar zeggen, mevrouw zegt meteen, Harry, ik geloof dat het geen mop is, ik geloof dat hij echt vermoord is. Dus luister nou eens duifje, zeg ik tegen haar, zo eenvoudig gaat dat maar niet. Twee kerels die zo met de studio binnenwandelen en dan iemand voor de camera's voor loodpompen. Nee, Harry, zegt ze, Sheldon Reeves is dood. En ik nog aan toe. Een paar minuten later valt het beeld uit en komt er een kaart waarop staat dat de uitzending onderbroken is. En toen wist ik gelijk dat ze gelijk had. Wonderlijk niet? Ongelooflijk. Ja. Ik denk zo dat jullie net in Philipsburg waren toen het gebeurde. Ja, dat moet wel. Hebben jullie er daar niks van gehoord? En of? Ik ben een van die kerels die hem heeft neergeschoten. <tus> uh, wilt u nu de bos met z'n Harry? Tuurlijk, tuurlijk. Een van die lui was die hem neergeschoten hebben. Ja, dat zei ik. Ja, dat meen ik al te verstaan. Lolletje zeker? Tuurlijk, een lolletje. Toch moet je zulke lolletjes maar niet maken als mijn vrouw erbij is, meneertje. Sheldon Reeves was een van haar favorieten. In orde, ik zal mijn schuld wel verzwijgen. Dank u. De postpessentaart komt eraan. Ja, en een kopje koffie, hè? En kop koffie. Odell... Je gevoel voor humor is iets te buitenissig. Als je op deze manier doorgaat, dan belanden we weer een nacht... ...in een van die aardige Canadese celletjes. Wie weet is Harry op dit moment bezig de politie te bellen. Uh, Harry gelooft gewoon niet dat zulke dingen kunnen gebeuren. Mm. Je hebt hem toch zelf horen praten. Harry is een realist. Ik hoop het. Zeg, waarom heb je nou zo'n haast om in Manshul te komen? De zaak is nou te rond. De bendeleider is dood. Nee, dat is hij niet. Reeves was niet de bendeleider. En, en, en jij zei dat... Nee, ik heb alleen maar gezegd wat Red Hudson me vertelde. Op de tafel in de studio lag een stuk papier. Hé, hey, Jassus, daar zit bloed op. Ik zal het je voorlezen. Het briefje is gericht aan de heer Sheldon Reeves, radiostation WBHM, Philipsburg, New York. En daar staat op dat het dringend is. Zoals je ziet is het op een schrijfmachine geschreven en de inhoud luidt... Operatie uitgesteld. Nee. Onmiddellijk melden bij Heron's Keep voor verdere instructies. Het is getekend Narsijn. Nou, als Reeves het hoofd van de bende was, zou niemand hem op die toon zo'n briefje schrijven. Nou, dan zijn we dus weer even ver, hè? Wij zijn uitgegaan van de veronderstelling dat Reeves de topfiguur was. Nou, nou, weten we dat hij dat niet was. Dan zijn we dus weer even ver als toen we begonnen. Dat is toch niet helemaal waar. We zijn een heel stuk opgeschoten. Huh? Postbessen en ja. slagroom. En koffie voor de dame. Dank je, dank u wel. Ik wil met jullie toch nog wel eens even over die moord babbelen. Dat was het mooiste wat ooit op de tv is geweest. In het nieuws hebben ze omgeroepen dat het een echte moord was. Ze hebben gezegd dat die twee kerels er gewoon tussenuit geknepen zijn. En nou vraag ik mij af of jullie zo'n Het was al over ene s'nachts eer we Montreal bereikten. Er liep geen treurige menigte op straat en er hing er geen geen halfstok. En dat zou de heer Sheldon Reeves hoogst verontwaardigd hebben gestemd... en ongetwijfeld aanleiding zijn geweest voor een paar snijdende opmerkingen... over dit afgrijselijk gebrek aan gevoel voor culturele aangelegenheden. We reden naar het Swan Restaurant, parkeerden de auto en gingen naar binnen. Het meisje met de orchideeën zat nog steeds achter de kassa. Ze herkende me blijkbaar niet. En als ze me herkende, dan liet ze dat in ieder geval niet merken... We zaten daar en dronken thee tot kwart voor twee. Toen begon het meisje me een beetje boos aan te kijken. Is die kassière een vriendin van je? We hebben elkaar al eens ontmoet. Ik denk dat ze graag zou willen dat we weggingen. De zaak sluit over een kwartier. Oh, well, vind ik dan een prima idee van haar. Ik zou ook wel willen dat we weggingen. En wel in de richting van een oord waar ze een paar goede bedden hebben. <laughs> een doodmoed. Prachtig. Daar komt hij. Wie? Rowan Fraser. Ik had er een voorgevoel van dat jij hierheen zou komen... als het je zou lukken uit Philipsburg weg te komen. Ik ben ieder uur hier wezen kijken. Nou, het is ons inderdaad gelukt weg te komen, maar Sheldon Reeves niet. Ik neem aan dat je het gehoord hebt. Iedereen in Canada heeft het gehoord en iedereen in Canada praat erover. Radio en televisie hebben het in geuren en kleuren vermeld. Ja, wij zaten in de studio toen het gebeurde. Stel gangsters met sjaals over hun gezicht liepen gewoon naar binnen... schoten hem neer en gingen weer weg. Je hebt dus geen kans meer gehad met Ries te praten? Heel kort maar, net voor het programma werd uitgezonden. Hij gaf toe lid van de bende te zijn, maar hij stond niet aan het hoofd zoals ik dacht. Hier, lees maar. Eh? Denk je dat zijn dood in verband staat met dit briefje? Kan het anders? Iemand is erachter gekomen dat ik naar hem op weg was, en heeft bevel gegeven hem te doden om zodoende te verhinderen dat hij wat zeggen zou. En die iemand is dan de leider van haar zijn? Dat denk ik wel. Heb je er enig idee van wie dat is? Vaag, maar ik wil daarover eerst zekerheid. Voor ik naar Philipsburg ging, heb ik een rapport geschreven voor Bucel. Waarin ik meedeelde waar ik naartoe ging en waarom. Ik heb het hier op de afgesproken plaats in een envelop achtergelaten bij dat meisje aan de kassa... Heb je het gekregen? Nee, ik heb haar gevraagd of er iets was toen ik de eerste keer hier kwam en ze zei van niet. Nou, laten we dan eens een hartig woordje met haar gaan praten. Een, een ogenblik, herder. Ja. ja. Jevrouw, deze meneer hier heeft bij u een envelop achtergelaten voor meneer Blanchard. Dat klopt. En een tijdje geleden heeft u me verteld dat er geen boodschap was. Meneer Blanchard. Ja, dat klopt ook. Wat is er dan met die envelop gebeurd? Ja. Is er iemand afgehaald, ongeveer een uur nadat u vertrokken was. En was dat dan meneer Blanchard? Nee, het was een vrouw. U weet toch wat de afspraak was. U zou de boodschappen afgeven aan meneer Blanchard of aan mij en aan niemand anders. Maar dit was mevrouw Blanchard. Er is helemaal geen mevrouw Blanchard. Ja, kan ik dat weten? Ik heb toch geen raden gehoven? Rustig, rustig, rustig. Er is geen enkele reden om kwaad te worden. U moet eens luisteren. Ik word hier betaald om aan de kassa te zitten. Ik verdien niet al te veel en ze behandelen me alsof ik een of andere figuur ben uit de negenrut van een ton. Maar ik word niet betaald om, om, om die boodschappen te doen. Ik vertik het gewoon om te laten afblaffen omdat iemand beweert dat hij iemand anders is of omgekeerd. Begrijpt u dat? Hoe zag die mevrouw Blanchard eruit? Hmm, jong. Ik bedoel, ze was niet ouder dan dertig. Ze droeg een lange bontjas, mink en een mooie hoed. Alsof ze wilde uitgaan? Ze zei, mijn man stuurt mom de envelop, ik ben mevrouw Nogjaar. En ze sprak alsof ze gestudeerd had en een goede positie had. Begrijpt u wat ik bedoel? Zeker. Bedankt. Geen dank. En we sluiten over zeven minuten. Ik wist dat het eind in zicht was. En opeens voelde ik me volkomen leeg en uitgeput. De gebeurtenissen van de afgelopen 24 uur, het schot in mijn arm en het getuigen zijn van twee brutale moorden... kwamen de rekening presenteren... en het leek wel of er warm zeepsop in mijn hoofd zat. Op dat ogenblik greep Heather in... en verklaarde dat we allebei slaap nodig hadden. We verlieten dus het restaurant en reden naar Hotel Edison... en lieten ons opnieuw inschrijven. Rowan Fraser ging met ons mee... maar dat hielp ook al niet zoals later bleek. Als hij dat niet had gedaan hadden we onszelf een tegenslag bespaard. Althans, een paar uur. Misschien. Ik wil je niet van je slapen roven, maar er is nog één ding. De heroïne. Oh, die zit nog in de tas. We hebben het meegenomen naar Philipsburg en ook weer mee teruggebracht. Ik heb vroeg op de avond Bucel gesproken en die vroeg me het van je over te nemen. Mm -hmm. Heather... Geef jij het hem alsjeblieft. Oh, met het grootste genoegen. Ze suggereren nu dat Bucel de heroïne aan de bende heeft gegeven... en dat hij daar 10.000 dollar voor heeft ontvangen. Nou, dan kan dit ze overtuigen dat ze zich vergissen. Oh, uh, zeg eens, Rowan. Wat, wie of waar, is eigenlijk Keep? Een skigeval in de bergen. Dat ah. hey. is in het Hé, wat is dat? Er zit geen heroïne in die tas... Alleen maar twee sloffen sigaretten. Wat moet dat betekenen? Weet ik veel. De heroïne was er nog toen we Philipsburg verlieten. Is het niet, Heather? Ik weet het niet. Ik, ik dacht dat jij erna had gekeken. Nee, dat heb ik niet gedaan. Ik, ik heb het voor het laatst gecontroleerd toen we terugkwamen van Condor. Toen hadden we het nog. Dan moet iemand het verwisseld hebben voor sigaretten tussen dat ogenblik en ons vertrek naar Philipsburg. De mensen verwisselen altijd onze spullen. Heb je er enig idee van wie dat geweest kan zijn? Ja, ik geloof het wel. Luister eens, Robin. Ik weet dat dit er niet best voor ons uitziet. Dat het er zelfs slecht voor ons uitziet. Dat doet het zeker. Maar het ziet er ook niet zo best uit voor Bucel. Het ziet er voor hem nog beroerder uit dan voor ons. Ze willen het echt Bucel in de schoenen schuiven. Denk daar wel aan. Je kunt je adem misschien beter sparen voor mijn nieuwe chef. Ha, wil je ons dan meenemen? Ik moet Bucel helpen. Maar denk dan aan hem, kerel. Gebruik je hersens toch. Iemand heeft die heroïne uit die tas gehaald en ik weet wie dat was. Zeg me dan wie. Ha, ha. En me dan door jou laten vastzetten. Nee, ik ben op mezelf aangewezen. Dat heb ik de laatste dagen wel gemerkt. Jij kunt me niet helpen. Je kon niet eens met ons mee naar Philipsburg. Bucel kan ons niet helpen omdat ze hem uitgeschakeld hebben. <laughs> ik ben dus op mezelf aangewezen. En ik moet de zaak op mijn manier aanpakken. Ik geloof wel dat ik die heroïne terug kan krijgen. Hoe ver is het van hier naar die Helenskeep? Een paar uur rijden. Luister eens, daar zie ik op het ogenblik geen kans toe. Ik val gewoon om. Maar als je hier morgenmiddag om twaalf uur bent, heb ik het voor je. En tot zo lang moet ik je dus vertrouwen. Je moet immers wel logisch. Als je ons niet vertrouwen kon, zouden we dan uit Philipsburg weer hierheen gekomen zijn? Zouden we dan niet regelrecht zijn doorgereden naar New York om daar op een boot naar Engeland te stappen? Goed. Afgesproken. Morgenmiddag, twaalf uur, hier in deze kamer. Nadat hij vertrokken was, ging ik naar bed. Wonderlijk genoeg viel ik bijna onmiddellijk in slaap. Ik had een groot aantal dromen waarin de hoofdrol werd gespeeld door Kay Allen. Dat was niet zo vreemd, want ik had haar beloofd naar haar toe te komen als de zaak rond was. En de zaak was nu bijna rond. Ik werd om half acht wakker en was om acht uur al op weg. De pijn in mijn arm was veel minder en ik was best in staat te rijden... Ik had Heather niet wakker gemaakt, want ik geloofde niet dat dit alles zou aflopen zonder geweld en daar wilde ik haar niet in betrekken. Het was een prachtige heldere ochtend. De lucht was wolkenloos en het zonnetje straalde vrolijk. Kort nadat ik door sint egata was gereden, zag ik de borden die me de weg wezen naar Herons Keep. Het was een stenige val met torentjes en één grote toren in het midden. Het lag een kilometer of zeven van de grote weg af. Op het hek stond op een bord in het Engels en het Frans te lezen dat het te koop was. De ramen waren allemaal met planken dichtgespijkerd. Ik liep naar de achterkant. Daar was de toestand hetzelfde. Ik stak een sigaret op en nam de situatie in oogenschouw. De zwijgende stilte van de bergen stond als een muur om me heen. Toen zag ik een aantal stenen treden half begraven onder de sneeuw. Die treden leidden naar een soort soetara. Er waren voetstappen in die sneeuw, kleine voetstappen. Ik volgde die stappen en kwam daardoor bij een groene deur die open was. Ik ging naar binnen. Het grote huis was ook al gevuld met zwijgen. Voor me strekte zich een donkere gang uit. Ik sloeg een hoek om en kwam toen in een kamer waarin een helder vuur brandde. Voor de haard stond een klein tafeltje... en daarop lagen de drie pond heroïne. Ik stond er naar te kijken... en te luisteren naar het geknetter van de vlammen... toen ik achter me een stem hoorde. Je hebt me dus toch gevonden? Ze kwam glimlachend de kamer in. Ze droeg een blauwe shibroek en een dikke gele trui en een mutsje in dezelfde kleur. Ze zag er gezond en welvarend uit, net een meisje uit een advertentie. Er was maar één uitzondering. Ze had een dof glanzende revolver in de rechterhand en die revolver was onmiskenbaar op mijn borst gericht. Over het tafeltje heen keek ik haar een paar seconden aan. Toen bukte ze zich, pakte een sigaret van het tafeltje en stak die tussen haar volle rode lippen. Ze was volkomen beheerst. Geef me een vuurtje, wil je? Merci. Je geeft het niet gauw op, is het wel? Ik heb toch gezegd dat ik naar je toe zou komen als de zaak rond was. En de zaak is nu rond? ja. Heb je niet gezegd dat het dan of jou of het hoofd van die bende de kop zou kosten? Ja, dat heb ik gezegd. En heeft het jou de kop gekost? Dat weet ik nog niet. Sheldon Reeves, in ieder geval wel. Hij was een idioot. Een ezel met pretenties. Hij heeft niet beter verdiend. Waarom gebruikte je hem dan als het zo'n idioot was? Laten we gaan zitten. En gewoon doen. Het valt me altijd moeilijk gewoon te doen... als er iemand een revolver op me gericht houdt. Ik weet dat het een dwaze afwijking is, maar ik kan er nu helemaal niets aan doen. Praat tegen me. Ik ben hier al 36 uur alleen en je wordt doof van de stilte. Goed. Gemengd nieuws. Montreal is nog steeds niet over de schok heen... die de dood van Canada's culturele geweten Sheldon Reeves heeft veroorzaakt. Hij werd op de televisie vermoord... Ik durf te wedden dat er heel wat kijkers zijn... die dat met heel wat mensen op de televisie zouden willen doen. En nu gaan er geruchten dat Montreal een tweede schok te wachten staat. Hm. Zullen de Habs de hockeywedstrijd verliezen? Nee. Er zal bekend worden dat jij, Kay Allen, de briljante jonge advocaten... de jongste vrouw die ooit deel uitmaakte van een regeringscommissie... de lieveling van Canada... de werkelijke leider bent van een uitgebreide bende... die handelt in verdovende middelen... Dat zal de stad werkelijk schokken. Als de stad er ooit achter komt. Je zult me moeten vermoorden om dat te voorkomen. Ja, dat is een moeilijke beslissing. Hm? Nou, vertel me eens hoe je erachter gekomen bent. Omdat jij aan het hoofd van Darcy staat. Vijf jaar lang is niemand erin geslaagd erachter te komen. En er zijn heel wat mensen die dat geprobeerd hebben. Hele slimme mensen oh, toch? Het heeft niets met slimheid te maken. Maar wel met geluk. Ik was toevallig in de buurt toen jij een paar fouten maakte. Oh ja? Welke? Herinner je je nog dat Hedder en ik de eerste keer in Montreal aankwamen? Ik kreeg de boodschap dat ik jou moest opbellen. Ja, dat herinner ik me. En toen ik je vroeg hoe jij wist dat wij daar waren... zei je dat Bucel dat tegen je had gezegd. En hij had dat natuurlijk niet gezegd. Knap van je. En de andere fout... Gisteravond ging jij naar het Swan restaurant... en beweerde dat jij mevrouw Blanchard was. Je wist dat daar een rapport lag voor Bucel, want je had het mij zien schrijven. Je las het en ontdekte dat ik wist dat Sheldon Reeves een lid van de bende was. Misschien zelfs wel de leider. Maar je las ook dat ik op weg was naar Philipsburg... om te zien wat ik uit hem kon krijgen. En daarom gaf jij opdracht hem te doden, zodat hij zou zwijgen... Geef me nog een vuurtje. En blijf praten, alsjeblieft. Het treft mij duidelijk... dat de bende over belangrijke relaties beschikte. Ze konden Bucel uitschakelen... toen hij te veel te weten kwam. Ze konden Hedder en mij bij de douane vast laten houden... zodat de gangsters ons voor zouden zijn. En Riefs konden uitschakelen. Hmm, interessant, ga verder. Riefs bleek dus niet de leider van de bende te zijn... maar wie dan wel... En toen ging ik eens nadenken. Voor dacht ik dat de leider iemand is die tevens lid is van de regeringscommissie in zaken de handel in verdovende middelen. Op die manier kwam die iemand immers alles te weten wat de politie wist. Kwam die iemand op de hoogte van alle geheime informatie. En werden vergissingen buitengesloten. Duidelijk? Heel duidelijk. Verder praten is onnodig. En nu is jouw theorie dat ik je zal moeten uitschakelen. Een andere effectieve methode zie ik niet. Heus niet. Maar ik meende toen ik zei dat ik verliefd op je was. Ik voel me zeer gevleid. Ik wil niet dat je je gevleid voelt. Ik wil dat je er je voordeel mee doet. Alle mensen die je kent doen hun voordeel met alles. Moet jij dan anders zijn? Misschien wel. Jij bent de oorzaak van minstens zeven doden. Ik vind dat het hoog tijd wordt dat daar iets aan gedaan wordt. Ik heb het je alles gezegd. Ik ben niet arm. Ik kan me voorstellen dat je niet direct een pauper bent... als je vijf jaar aan het hoofd van zo'n bende hebt gestaan. Ik ben het beu. Ik wil ermee ophouden. Ik wil gewoon in de zon liggen. En niet alleen. Ach, dat meen je toch niet ernstig, is het wel? Natuurlijk wel. Ik maak geen grapjes. Niet over die dingen en niet op dit ogenblik. <hast> Zou jij mij kunnen vertrouwen, denk je? En kan ik jou vertrouwen? Ik zie niet in waarom niet. Als we elkaar tenminste nemen, zoals we zijn. Het ik van een paar gewetenlozen. Je mag erover denken hoe je wilt. Ik weet dat jij niet van me houdt, maar je vindt me toch wel aantrekkelijk. Toegegeven, ik ben geen man van staal. En het zou me niet zoveel moeite kosten om die Don Quichotte-achtige ideeën van jou over rechtvaardigheid en vergelding. om die te veranderen. Misschien niet. Bekijk het eens van de andere kant. Er zijn in Montreal een heleboel mensen die verdovende middelen nodig hebben. Echt nodig hebben. Langs legale weg kunnen ze die niet krijgen. Iemand moet ze eraan helpen. En dat is dan een excuus voor zeven moorden? Geen van die zeven was van enige waarde. Zo. En Fulkenemmen dan? nemen. Die zou mij vermoord hebben als hem dat voordeel had opgeleverd. Ik zal je nog eens wat vertellen. Ken, mijn man, had heroïne nodig... Toen ze hem na dat ongeluk bij de gronddienst plaatsten... ...begaven ze zenuwen het en de doktoren wilden het hem niet geven. Je wilt toch niet beweren dat je ter zijne nagedachtenis deze hele zaak begonnen bent? Ja, toch is dat zo. Nou, in dat geval kun je je beroepen op verstandsverwijstering. Je gevoel voor morele waarde is totaal geschokt. Nou, wat zeg je ervan? Nog steeds hetzelfde. Of jij haalt de trekker over van dat lieve kleine revolvertje dat je in je hand hebt... ...of ik neem je mee terug naar Montreal. Je bent gek. Ze stond op en liep naar het vuur. Ze ging er met haar rug naartoe staan... ...en hield nog steeds die revolver op mij gericht. Ze lachte tegen me. En aan het glanzen van haar ogen kon ik zien... ...dat ze inderdaad geestelijk verre van normaal was. Ze deed haar mond open om iets te zeggen... ...maar ze zei het niet. In de gang sloeg een deur dicht... Ze wendde haar blik even van mij af en op dat ogenblik greep ik haar. Oh, oh jij gek. Je hebt mijn bij gedaan. Had je die vervolgen maar niet vast moeten houden. Jullie weer binnenkomen, hè? Huh? Wat doen jullie hier? Huh? Oh, een zakkenreis, liefje. Hier, dit is Pieter Oren. ...prettig met uw kennis te maken, juffrouw Allen. Oh. Henry heeft me een heleboel over u verteld. Oh, Henry haat me, meneer Orrin, Laat u niets wijsmaken. <laughs> Philip, dit is Henry Simon uit New York en Peter Orrin. U bent dus Peter Orrin? Ik ben net met het werk begonnen. Ik heb het een en het ander over u gehoord. Iemand beweerde dat wij op elkaar leken. <laughs> ja, ja, ja. Nu ja. het zegt zich. Die gelijkenis is inderdaad treffend. Vind je ook niet, uh, Kay? Luister eens, Henry. Ik heb geen tijd voor kletspraatjes. Kunnen we ter zaken komen? Ik geloof namelijk niet dat jij helemaal uit New York bent gekomen... om je de sneeuw te bewonderen. Oh, nee, nee, nee, zeker niet. Ik haat sneeuw. Ik vind het de afschuwelijkste vorm waarin de natuur zich manifesteert. Nee, ik kwam eigenlijk over die geschiedenis bij de Niagara-waterval. Haat ik ook trouwens, hoor, die waterval. Al het commerciële gedoe. Oh, vulgair. Dus Tussen twee haakjes, lieverd. Kunnen wij praten in het bijzijn van Philip? Ik heb geen geheimen voor hem. oh, oh wat, wat heerlijk voor hem, zeg. Ja, Luister, je weet dat ik een vriend van je ben, hè? Ik weet dat je mijn bloed wel kan drinken. En ik heb werkelijk alles gedaan wat in mijn vermogen lag. Maar het ging toch eigenlijk werkelijk te ver... dat jouw mensen die heroïne zomaar lieten slingeren, hè? Ja, onze lui in New York, die krijgen er de grootste last mee. Ze hebben zelfs die arme Pieter tegen borg tot uit de gevangenis in Detroit moeten halen... Mm -hmm. En daar is heel wat pressie voor nodig geweest, hoor. Trouwens, wat nog erger is, ik moest er zelf voor naar Detroit. Stel je voor, Detroit. Dat was niet mijn schuld, juffrouw Allen. Nou ja, ja, ja, ja, ja, Pieter, juffrouw Allen begrijpt dat allemaal best wel, hoor. Je hebt ook een nare tijd meegemaakt, hè. Ja, het viel allemaal erg ongelukkig. Maar ja, onze mensen in New York zijn erg geschokt. Wat zijn ze van plan? Nou... Ik ben bang dat ze de relatie met jou zullen afbreken, liefje. Maar nogmaals, ik heb gedaan wat in mijn vermogen lag. Hè? Dat weet je. Ik doe altijd alles wat ik kan voor een vriend. Hé, hey, hey Pieter, dat pakje ziet eruit als een pakje Robine. Ja, ja, dat is het. Huh. Oh. Ja. ja, omdat wij nooit het geld daarvoor ontvangen hebben, okay, ben ik toch van mening dat het nog steeds van ons is. Hè? Top het in, zak Pieter. Ik hoop dat de smeren ze het bij je vinden, Henry. Dat zullen ze niet, dat zullen ze niet. Ik ben nog nooit gepakt, liefje. Ik ga jullie verlaten. Kom terug! Laat hem niet achter me aankomen. Hij werkt voor de politie. Simon en Peter Orren deden alsof ze me wilden tegenhouden. Maar overtuigend ging dat niet. Ze waren geen geweldenaars. Bovendien hadden ze de heroïne en dat was het enige waar het voor hen op aankwam. Het kostte me nog geen twee minuten hen ervan te overtuigen dat ze zich er beter niet mee konden bemoeien. Maar daardoor had Kee tijd om te verdwijnen. Toen ik tenslotte buiten stond, was er geen spoor meer van haar te bekennen. Ik stond aan de noordkant van het gebouw en kon van daaruit zowel de skihelling als de weg overzien. Simon en Orren reden weg. Daarna heerste er weer de machtige stilte van de bergen. Opeens zag ik haar. Ze kwam uit een houten schuurtje een meter of tien van het huis vandaan. Ze had skis ondergebonden... en toen ik erna holde, verdween ze achter een sneeuwheuvel. In de hut stonden nog meer skis. Ik greep er een paar, smeet mijn overjas neer... grabbelde twee stokken bij elkaar en ging achter haar aan. Het was niet moeilijk haar sporen te volgen... Het waren de enigen die er te zien waren. Ze gingen naar beneden, naar de hoofdweg... ongeveer 500 meter lager. Het viel niet mee te skiën met die kogelwond in mijn arm... maar ik slaagde er toch in wat op erin in te lopen. Ze kon op de skis best uit de voeten. Ze boog wat af om een klein bos te ontwerken. Maar ik ging door het bos. Dat was namelijk mijn enige kans om erin te halen. Ik kon er doorheen komen. Toen ik weer op open terrein was bleef ik staan om op haar te wachten. Geen halve minuut later kwam ze. Toen ze me zag, zwengde ze opnieuw naar links. Ik ging weer achter haar aan. Opeens stoof de sneeuw op en hoorde ik een gil. Ik remde af. Toen de sneeuw was neergebarreld, zag ik wat er was gebeurd. Er liep een klein smal ravijn dwars door de berg. Je zag het niet eerder voor je er vlakbij was. Kee was over de rand gevallen voor ze had kunnen stoppen. Haar lichaam lag een honderd meter lager op een uitstekende rigel. Ik stond er roerloos een hele tijd naar te kijken. Tien dagen later gingen Heather en ik in Southampton aan land... Is dat uw bagage? Ja, drie koffers en een handtas. Iets aan te geven? Ja, deze camera. Heeft u die gekocht toen u buiten Engeland was? Ja, in Toronto. Ik heb hem gekocht van de portier van het hotel waar ik logeerde. Mm -hmm. Een ogenblik, alsjeblieft. Ben je nog niet klaar? Nee. Oh, ik wel. Ik trof een heel aardige man. Wel, wow, mijn aardige man heeft zojuist mijn camera meegenomen naar zijn aardige kantoor. Nee. Ja. En hij zette een gezicht alsof het hem niets kon schelen dat ik de boottrein zou missen. Nou, gelijk heb je. Het kan hem niks schelen. Ah, daar komt hij. Het spijt me dat ik u moest laten wachten. Oh, dat geeft niets. We hebben alleen de boottrein maar gemist. Ik ben bang dat ik u moet vragen even binnen te komen. Oh ja? Waarom? Die camera is gestolen. Ik wist het. Ik heb het altijd wel geweten. Haal een advocaat voor me, Heather. Maar let er dit keer op dat het geen vrouw is. De werkelijke dader was het zesde, tevens laatste deel van de hoorspelserie Gevaarlijke thee. Geschreven door Lester Powell en vertaald door Jan Hardenberg. De rolverdeling: Paul van Gorkum speelde Philip Odel, Trudy Libozan was Heather. Frans Coxhoorn, Rowan Fraser. Els Buitendijk, Kay Ellent. Angelique de Boer speelde een kassière. Kees Broos was Ben, Johan Sirach, Harry Larsen. Kon Meijer, Henry Simon. Huip Broos, Pieter Orrin, En Martin Kaptein was een douaneambtenaar. Technische verzorging, Leon Dubois en Henk Brouwer. De regie van de serie had Dick van Putten.